Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat de Omicron-variant van het coronavirus... zich wel sneller verspreidt, maar niet meer mensen ziek maakt. Dat zegt Jacob Wallinga, de rekenmeester van het RIVM. Het zou betekenen dat de piek van de besmettingen door Omicron niet hoger wordt dan bij de eerdere varianten... en dat de epidemie sneller uitdooft. Het RIVM benadrukt wel dat er nog veel onzeker is... Op de eerste dag van het strengere Oostenrijkse inreisbeleid voor Nederlanders wordt streng gecontroleerd bij een aantal grensovergangen. Sinds middernacht moeten reizigers uit Nederland die nog geen boosterprik hebben gekregen bij aankomst tien dagen in quarantaine. Wie al wel zo'n extra prik heeft gekregen moet een negatieve PCR-test kunnen laten zien. De ANWB zegt dat het relatief rustig is op de wegen naar en in Oostenrijk. Veel wintersporters zijn al eerder op reis gegaan voor de strengere regels van kracht werden. Wie geboren is in 1971, 72 of 73... kan vanaf 11 uur online een afspraak maken voor een boosterprik. De boostercampagne is in Nederland laat begonnen, maar krijgt nu vaart. 16,4 van de mensen die in aanmerking komen... voor de extra prik tegen corona, hebben er nu één gekregen. De luchtvaart heeft veel last van coronabesmettingen onder het personeel. Volgens de site FlightAware zijn daardoor wereldwijd duizenden vluchten uitgevallen. Amerikaanse maatschappijen Delta en United lieten gisteren weten... dat ze enkele honderden vluchten moesten annuleren... omdat de bemanningsleden positief zijn getest of in quarantaine zitten. Ook de Duitse maatschappij Lufthansa... kan de komende tijd minder vluchten uitvoeren. Het weer in het noorden zon, het blijft daar licht vriezen. In het zuiden valt er eerst nog wat natte sneeuw, temperatuur boven nul. Morgen blijft het in het noorden van het land koud... met maximaal rond min 2 graden. In de rest van het land kan er wat regen vallen.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 Toch? Toch, een, een dat beetje ja. een emotie. emotie. Ja. <laughs> nou, ja, welkom goeie. in het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort op deze zaterdag. Eerste kerstdag 25 december 2021, Jelmer. Wat gaan wij doen in het uh, tweede uur? In het tweede uur van deze eerste kerstdag uitzending van Goedemorgen Zandvoort. Uh, nog meer van de Zandvoort podcast. Zometeen het gesprek met uh, Raymond van Haven en zijn kerstboodschap ook daarbij. We hebben natuurlijk weer een mooie afwisseling met muziek. En uh, nogmaals een fragment ook met wethouder Ellen Verheij... natuurportefeuillehouder van veel grote dossiers in Zandvoort. Hoe kijkt zij terug op 2021 en haar kerstboodschap ook weer? Dan hebben we hier zometeen live in de uitzending. Bruno Boerberg-Wilson. Ja. En die heeft ook een reactie op het vertrek van Belinda. En die heeft natuurlijk een, een kerstgroet, want ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. En nogmaals, uh, we hebben maar twee mensen die daar een, uh, een reactie op hebben... We hebben alle partijen benaderd. En alleen deze twee mensen waren beschikbaar op deze kerstochtend. Want de meeste ja. mensen zitten aan het kerstontbijt te luisteren naar Goedemorgen Zandvoort. En die zitten flappie natuurlijk voor te bereiden. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is, weer, dat is misschien een andere opmerking. We hebben ook nog straks, richting het einde van de uitzending, de kerstboodschap van de burgemeester hier. En zoals ik al zei, afwisseling met lekker veel muziek. Maar waar we nu eerst naar gaan luisteren is dus Gert van Kuik in gesprek met wethouder Raymond van Haafden over 2021. Wat een jaar. Tegenover mij zit wethouder Raymond van Haafden en we gaan het hebben over een kerstboodschap die zo wordt uitgesproken. Maar ik wil eerst weten van Raymond, um, als je terugkijkt naar 2021, wat zal je dan bijblijven? Nou, privé kan ik dan zeggen dat ik ja, eigenlijk uh, twee maanden geleden naar Zandvoort ben verhuisd. Uh, toch een belangrijke stap met in mijn achterhoofd dat ik mij kandidaat heb gesteld voor nog een periode van vier jaar... om in Zandvoort echte dingen te verbeteren en te veranderen aan daar waar het nodig is. En als ik dan uh, nog even verder terugkijk, ja, dan kunnen we niet om het grote evenement Formule 1 heen. Dat heeft natuurlijk wel enorm veel impact gehad. Ook bij mij. In welke wijze heeft dat impact op je gehad? je privéleven bijvoorbeeld? Nou, het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat het enthousiasme wat wij ons thuis al als het gaat om Formule 1 en Max Verstappen al, al jarenlang leeft. Want het tot een hoogtepunt is gekomen. En als je dan terugkijkt. Uh, alles heeft meegespeeld. De mooi weer, de Max Wind. Maar ook gewoon het enthousiasme van alles en iedereen. Ja, Dat heeft ook thuis uh, zijn uitwerking. Gehad, want wij waren net zo goed allemaal erg enthousiast en we vonden de laatste weekend, de laatste race in Abu Dhabi, nog veel spannender en nog veel extremer. Ja, je bent er niet bij geweest in Abu nee, Dhabi? Nee, niet bij geweest. Nee. Het zou nog mooier geweest zijn, hè? Maar Zandvoerders zijn er wel geweest. Heb ik begrepen, ja. ja, ja. ja. Maar goed, dus over tien jaar blijft Formule 1 bij, privé de verhuizing. En is er nog een belangrijk item waarvan je denkt... nou, daar kijk ik nog wel op terug. Nou, ik, ik heb zelf corona gehad en daar kun je ook niet omheen. Uh, dat heeft ook wel impact gehad, ook in het gezin. En dan toch een, ja. een aantal weken echt in quarantaine geweest. Waardoor je gelukkig wel met uh, nou, digitale vergaderingen... Hè, dus via schermpjes uh, toch wel je werk kunt blijven doen. Uh, maar dat, dat is wel een confronterende periode geweest. Ja, ja kan me voorstellen. En als je nu... Um naar de toekomst kijkt, hoe zie je die komende jaar? Uitdagend. Uh, want uh, er staat enorm veel uh, te gebeuren. Uh, als je kijkt naar uh, mijn eigen portefeuille als wethouder de jeugd. Dan zie ik dat uh, we de echt, echt aandacht moeten gaan besteden aan de jongeren in Zandvoort. Die het ongelooflijk zwaar hebben gehad. En het waarschijnlijk ook volgend jaar weer zullen krijgen. Uh, dat we er echt met z'n allen omheen gaan staan. En we helpen de jongeren inderdaad perspectief te geven, vertrouwen te geven, dat ze echt een aantal dingen voor elkaar kunnen brengen. En daar moet ik als gemeente. Als wethouder echt mijn steentje aan bijdragen. En dan hebben we het dan alleen maar over jongeren, maar we hebben natuurlijk uiteraard, en kunnen nooit omheen, ook in het kader van de gezondheid in hè, en bij de inwoners van Zandvoort uh, uh, en ook de ondernemers. Ja, dat zal de komende tijd echt wel de nodige aandacht dragen. Ja, en nou is de bedoeling van deze kerstuitzending dat wij de mensen die we ondervragen zijn de drie wethouders en de burgemeester... natuurlijk ook vragen... heeft u een boodschap voor de Zandvoortse burgers? Wat wilden ze meegeven... in deze sombere tijden soms? Nou, ja, ik, ik, ik hoop dat... deze tijd is ook de periode van het licht. Hè? Dat, dat iedereen uh, ook een, het licht ziet... wat er inderdaad aan het eind van misschien de tunnel... die nog steeds donker lijkt te zijn... uiteindelijk dat licht wat naar boven komt, naar voren komt. En ik hoop op echt, oprecht dat alles en iedereen... In Zandvoort. elkaar weten te vinden. elkaar weet vast te houden. En. De, zeg maar datgene wat er in Zandvoort. al heel veel gebeurt. is de aandacht voor elkaar. dat we dat versterken. en dat we ervoor zorgen. en ik hoop oprecht dat iedereen in Zandvoort. daar de komende jaren. echt gebruik van mag maken. dat er altijd iemand om hem heen staat. of om haar heen staat. die helpt, begeleidt, aandacht geeft. en het woord. en het, ook wel een beetje. Het, de oren wil zijn. luisteren naar elkaar. Ik denk dat dat. Het allerbelangrijkste is. En tot slot wil ik graag van u weten: wat is uw goede voornemen? Dat doen we altijd het nieuwe jaar. Heeft u een goed voornemen? Um, nou, dat voornemen dat is eigenlijk bedoeld een lijn met wat ik net zei. Ik, ik probeer ook echt aandacht te besteden en ook het luisterend oor te zijn in de samenleving. Mooie woorden. Bedankt. Hart gedaan. En een fijne kerst. nuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung Step like escalo Everybody knows a Turkey and some mistletoe help to make the season bright tiny tots with their arms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 Two kids from one to ninety-two Although it's been said Many times, many ways Merry Christmas wethouder Ellen Vrij, verantwoordelijk voor toerisme en economie. Als je nou over tien jaar terug zou kijken naar het jaar 2021... wat is er dan bijgebleven? Dit jaar is, is wat dat betreft een, een jaar van... Ja. Ups en downs geweest. Als je kijkt hoe onze ondernemers nog hebben geleden onder de coronamaatregelen. Ja, dat is echt ontzettend moeilijk geweest. Echt heel erg moeilijk. En aan de andere kant hebben we in 2021 ook gezien wat de Formule 1 allemaal heeft gedaan met ons dorp. En ja, wat voor fantastische sfeer er toen in het dorp heerste. Dus wat dat betreft is 2021 wel een jaar van contrasten geweest. Maar blijft hangen toch een up? Zeker, zeker. Het was echt, nou ja, dat zat natuurlijk hartstikke mee. En het was heel mooi om te zien. Ook hoe de verschillende ondernemers daarmee omgingen. De een heeft het thema Formule 1 natuurlijk helemaal omarmd. In het, nou ja, Formule 1 café zoals het inmiddels heeft. Ja. Maar je zag ook nou ja, overhemden met allerlei prins. En natuurlijk het hele dorp was toch in Formule 1 sferen gebracht. En, en dat heeft ons goed gedaan. En met ons bedoel ik ons als gemeenschap. Zeker. En als je kijkt naar jouw privéleven... wat zijn een aantal ups in jouw leven geweest? Kun je daar iets over zeggen? Als ik terugkijk, dan vind ik met name een gevoel van dankbaarheid. Ik ben gezegend met een prachtig gezin. Ik heb een ontzettend lieve man. Ik heb twee prachtige dochters... die ook uitdagingen hebben gekend middels corona. Maar wat voor vooral bijblijft... is dat wij het ontzettend goed hebben met elkaar. We hebben echt elkaar... Um, zo ontzettend uh, veel, ja, veel tijd met elkaar doorgebracht. Hè. Dat, is, dat is wel eens anders, omdat ik natuurlijk ook een drukke baan heb. En we hebben het ontzettend goed met elkaar. En dat is eigenlijk wat ik een ieder gun. Um, dat je ook in de thuissituatie het, het heel fijn hebt met elkaar. En dat is helaas niet voor iedereen het geval. Maar dat is wel wat ik iedereen zou gunnen. Want ik voel me daar ontzettend bevoorrecht en ontzettend gezegend in. Misschien toch een voordeel van corona dat je meer tijd ervoor krijgt? Ja, dat... Al is het gedwongen. Ja, het was zeker, het was zeker gedwongen. En uh, dat kende ook wel uitdagingen natuurlijk hè, met thuis lesgeven en thuis werken. Maar het, geeft ook wel, uh, het biedt zeker ook ruimte voor reflectie. En om na te denken wat nou echt belangrijk is uh, in het leven. Ja. Dus dat is zeker uh, het geval. En wat is je persoonlijk voornemen voor dit nieuwe jaar 2022? Nou, om, mijn voornemen voor het nieuwe jaar is vooral ook om te blijven genieten van mijn mooie gezin, zoals ik dat... Uh net al heb gezegd. Maar vooral ook van onze ontzettend mooie omgeving. Want Zandvoort is en blijft een fantastisch dorp. En in alle eerlijkheid maak ik niet altijd evenveel gebruik van om lekker de duinen in te gaan of een lange strandwandeling. En ik, ik merk dat ik dan toch vaak uh, ja, toch nog aan het werk ben of druk ben met andere dingen. En mijn goede voornemen is eigenlijk om meer te genieten van de mooie omgeving waarin wij mogen wonen. Ja, en we hebben een schitterende omgeving, hè? met ja. duinen, gebieden. Kortom, um, allemaal uh, goed nieuws, denk ik, voor het nieuwe jaar. Um, het blijft over de kerstboodschap. Wat zou je onze Zandvoortse inwoners willen meegeven voor het nieuwe jaar? Zorg goed voor elkaar en wees lief voor elkaar. Kort en krachtig. Dank je wel. Mooi nummer van Celtica met het nummer Christmas Pipes. Ik hoorde dat op een CD staan en ik had zoiets. Nou, dit is nou echt een mooi nummer voor kerst bij Goedemorgen Zandvoort. Ja, en deze hoor je ook nooit. Dus uh, nee, ik ga hem ook toevoegen. Ik vind het gewoon leuk om dan muziek te draaien die heel mooi is en die niet iedereen kent. Nee, en ik denk dat veel mensen dat kunnen waarderen. Dat, dat hoop ik wel, ja. ja. In ieder geval Maaike Koper. En we hebben nu aan de telefoon, als het goed is, uh, Bruno Bouwberg wilson heb ik uh, begrepen. Goedemorgen. Goedemorgen, oh goedemorgen luisteraars. Dat klopt helemaal. Ik ben Bruno bouwke wilson Ja, um, Bruno, ik heb, ik heb mij altijd afgevraagd. Je hebt twee achternamen. En we hebben natuurlijk net in het voorgesprek er even over gehad. Maar um, normaal is het zo dat een vrouw, uh, ja die heeft, uh, ja was twee achternamen. Maar jij bent een man en uh, er zijn wel eens meer mensen die, die zich afvragen, waarom heet jij ook Wilson? Ja, nou, wat je zult zien aan een schrijfwijze van mijn naam is dat er niet een streepje tussen staat, zoals gebruikelijk is voor een vrouw die uh, haar meisjesnaam uh, gebruikt op het moment dat ze ook die van haar man noemt. Hè, dus geboren uh, uh, met haar, dus de, de naam van haar man, geboren en dan haar meisjesnaam. Uh, dat streepje staat er niet en dat is omdat het inderdaad een dubbele naam is. En, uh, nou, je hebt me gevraagd om daar iets over te vertellen. Ja, want ik ben, dat, uh, ik ben daar wel benieuwd naar. En er zijn wel meer mensen die zich dat afvragen. Of waarom okay, heeft die man nou twee namen? Laten, laten we dit raadsel dan nu meteen uh, uit de wereld helpen. Uh, wat is het geval? Mijn voorouders die komen enerzijds uit Duitsland. Vandaar niet Boeberg, maar Bouwberg. En anderzijds uit Engeland. Um, en ik ga het niet altijd ingewikkeld maken, maar in ieder geval, het waren ondernemende mensen. Uh, de, de familie Bouwberg is naar Indonesië en met name op Timor uh, onderneming begonnen. En uh, terwijl ze daar waren kreeg dochter Saskia uh, uh, uh, verkering zal ik maar zeggen... ...met meneer Wilson, Willem Fjaito Wilson, die uit Engeland afkomstig was. Hij was officier in het Engelse leger. En uh, ja, dat waren roerige tijden, ik praat over de 18e eeuw. En, uh, uh, hij is uh, dan ook op vrij jonge leeftijd gesneuveld in India, in uh, Kuma. En uh, stond er toen dus ineens als vrouw alleen voor om de zaken die ze daar in, uh, in Indonesië hadden, uh, om die op te lossen. En ja, vervolgens omdat ze daar geen reden voor het verblijf meer had en ook geen inkomsten verder meer had, uh, uh, naar terug te gaan naar de ouders in Nederland. Nou, uh, uit natuurlijk was in ieder geval een zoon William geboren, genoemd naar zijn vader. En die heeft, toen hij inmiddels naar Nederland teruggekomen bij wilde betrouwen, bij gebrek aan burgerlijke stand op dat moment nog, een acte van bekendheid laten opstellen, waarbij hij eh, mensen heeft gevraagd eh, eh, te verklaren eh, dat hij was, ene meneer Bouwberg Wilson. En waarom heeft hij dat met een toevoeging van Wilson gedaan en van Bouwberg eraan voorafgaand? Omdat hij uit respect voor zijn moeder, die het allemaal goed had opgelost. Eh, dat op te nemen en tot de uitdaging te brengen in de naam. En sinds die uh, act van bekendheid, dus notarieel is geregistreerd, is er dus sprake van de familienaam Bouwberg Wilson. Dat is de reden. Nou, dat vind ik heel leuk om te horen, want daar was ik namelijk altijd al nieuwsgierig naar en daar hebben we het nooit over gehad. We hebben natuurlijk regelmatig elkaar wel eens gesproken, ook nog toen ik zelf uh, buitengewoon zit was uh, in het gemeentehuis. En ook gezellig toen we nog bij uh, Maaike in, in de kroeg zaten, toen het nog Café Koper heette. En uh, dat is eigenlijk nooit te sprake gekomen. En ik had zoiets van: Nou, nou ik je toch aan de lijn heb, ga ik het toch even vragen. Nou, ja. en dat vind ik een hele leuke, uh, leuke inleiding op het uh, gesprek. Ja, we zullen nooit meer op dezelfde manier naar de raadsvergadering kijken. Zo. Nee, maar dan werd ik nu gewoon de hele. Ja, en, uh, precies. ik zal ook je naam goed uit... Ik dacht dat het, dat het Boelberg, maar was, gewoon Bouwberg Wilson. Dus nog excuses dat ik het wel eens verkeerd uitsprak. Ja, maar goed. We gaan het niet meer hebben over jouw, jouw achternaam. We gaan het even hebben over jouw reactie op het vertrek van Belinda Gurrensen uit de raad. Want dat is natuurlijk een heel roerige vergadering geweest. He, heb je dat zien aankomen? Maaike zag het niet aankomen, maar... Uh... Nou, uh, kijk, ik begrijp natuurlijk wel dat de, de, de veranderingen in haar partij... Uh, natuurlijk wel de, de nodige gevolgen hebben gehad. Maar dat was niet het enige. Uh, en ook niet het belangrijkste wat ze naar mijn smaak heeft uh, gezegd...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 Um, maar het was ook de nodige zelfreflectie, want uh, ze gaf het ook aan en ze zei dat ook letterlijk in haar verklaring: als je met één vinger naar een ander wijst, dan wijzen de drie naar jezelf. En dus is het, naar mijn idee, zaak dat we inderdaad een nieuwe start maken. door dat probleem wat zij heeft aangekaart, en misschien wordt daardoor ook uh, dat nog eens extra in aandacht aan, aanbevolen om dat met elkaar te bespreken. Want, naar mijn idee, soms natuurlijk wel. Maar lang niet altijd liggen standpunten zo ver uit elkaar dat er geen uh, overeenstemming zou kunnen worden bereikt. Maar dan moet je het natuurlijk wel hebben, uh, de, en ook de intentie hebben, om het over verschilpunten te, te hebben. En om te kijken of je die kunt oplossen of niet. Ja, ja ik, nou. uh, het, het herken, ik herken het wel een beetje dat uh, het inderdaad heel vaak zo is dat wie het brengt, uh, dat is heel belangrijk. En dat zou niet moeten. Denk ik. Nee, dat zou, niet, dat zou niet moeten. En als we dat nou wel met elkaar eens zijn, dan merkt het mij moet het mogelijk zijn om daar toch uit te komen. Laten we gewoon een nieuwe start maken, zou ik zeggen. Ja, en dat, uh, dat, dat wordt met een heleboel partijen die er nou in de raad gaan komen, wordt dat misschien lastiger of juist makkelijker? Wat denk jij? Nou, kijk, je kunt dat natuurlijk, er zijn natuurlijk twee kanten aan. Op het moment dat je het hebt over het doorbreken van vastgeroegde patronen, dan helpen nieuwe partijen natuurlijk. Maar als het erom gaat om uh, uh, uh, uh, uh, snelle besluitvorming te kunnen hebben over iets, denk maar alleen met zoiets simpels als spreektijd, nou, dan is het natuurlijk met meer partijen altijd wat, wat lastiger. In ieder geval duurt het langer. Ja, als ik dan uh, even terugblik naar, uh, ja, naar, naar jouw input op vergaderingen... dan uh, was je altijd vrij lang aan het woord. En ik weet ook dat uh, de voorzitter vaak ingrijpt bij andere mensen... die dan ook aan het woord willen en wat langer willen vertellen... en die dan de gelegenheid niet krijgen. Heeft dat dan ook te maken met uh, de voorzitter... die op dat moment in een vergadering de vergadering leidt, denk jij? Nou ja, kijk natuurlijk aan de voorzitter om in te grijpen als hij denkt dat er, dat er te veel spreektijd wordt genomen. Uh, het, het probleem van, uh, van, uh, van het beheersen van spreektijd is uh, dat je vaak uh, zoveel dingen hebt te zeggen dat de, dat de beschikbare tijd daar niet altijd voor toereikend is. En dan gaat het natuurlijk om of de voorzitter dat deelt. Die, die gedachte, dat je namelijk wel meer hebt te zeggen. dat die, die, die drie minuten die er zo baal voor staan. De, dat die de, daartoe eigenlijk voor zijn of niet? Ja, als ik dan uh, kijk naar sommige mensen die dan willen inspreken tijdens een commissievergadering, die krijgen dan uh, drie minuten spreektijd. En dat is vaak te kort. Die mensen zijn vaak emotioneel, omdat het dingen bepaalde dingen hun, hun raken. En die willen daar gewoon uiting aan geven. En die hebben dan een verhaal opgesteld. Dat is voor iemand die dan niet in de politiek zit al vaak heel moeilijk. Dus die heeft daar uh, dagen aan gewerkt. Dat laten nakijken door andere mensen. En die willen dat dan inbrengen in zo'n vergadering. En die krijgen maar drie minuten. En dat is eigenlijk ook al te weinig, vind ik. Nou, het is zo dat... Dat komt het niet niet altijd vaak voor. Maar op het moment dat er dus meerdere insprekers zijn... Ik heb het in de, in de provincie wel eens meegemaakt dat we dus, en dat hadden we ook een speciale uh, avond worden bestemd, uh, dat er zoveel insprekers waren. dat ging toen over het, het, het toepassen van windenergie enzovoort. op bepaalde plekken in Noord-Holland, dat je, dat je met een aantal uren zelfs nauwelijks toekwam. Toe en zelfs ook bespreektijd moest, moest beperken. Wat natuurlijk mensen wel kunnen doen. Het is als die drie minuten onvoldoende is. dat ze gewoon op papier zetten. wat ze dus nog meer zouden willen zeggen. dan die drie minuten toelaat. Maar. Ik vind het wel dat je doelt op een, op een zaak die überhaupt, vind ik, veel aan, meer aandacht verdient in Zandvoort. En dat is namelijk, we hebben al een, ook in deze raadsperiode bestaan dat besluitvorming, dat zouden we doen samen met, eh, met de inwoners van Zandvoort. We zouden dus meer ruimte geven voor, eh, voor eh, het kenbaar maken van dingen die mensen bezighouden voor een onderwerp dat er speelt. En ja, natuurlijk, de, de, de coronaperikelen die spelen hierin ook een, een rol, maar dat is naar mijn smaak nog onvoldoende van de, van de grond gekomen. Hè? Dus dat je van voorafgaand aan, aan, aan een punt wat de, de, de, de besluitvorming voor je dus even met, met de, de achterban belanghebbenden we praten, wat zij daarvan vinden en wat die zij erover hebben. En dat zou, wat mij betreft inderdaad meer uit de verf kunnen komen. En wat natuurlijk heel frustrerend is voor de regeling die we nu hebben, dat is namelijk dat het eenrichtingsverkeer is op het moment dat insprekers zijn dan kunnen die gedurende die inderdaad een korte tijd van drie minuten hun verhaal houden. Stellen. Ze hebben ook vaak vragen die vragen die hoeft men niet eens te beantwoorden dat zijn vaak vragen aan het college want het is niet de bedoeling heet het dan dat de discussie ontstaat maar mensen hebben juist vaak behoefte aan een respons dat er een reactie komt op hetgeen wat zij zeggen en dat wil niet altijd helemaal aan de grond komen. Dat is ook en dat begrijp ik heel goed. Heel frustrerend op het moment dat je daar je verhaal hebt gedaan. En dat, dat, jij denkt dat dat ook te maken heeft dat dat een van de redenen is dat Belinda ermee gestopt is. Dat zij zich niet gehoord meer voelt. Nou, dit is, dit is een heel, heel andere zaak die, die je net uh, aandiende. Dat was niet precies, denk ik, hetgeen waar Belinda het over had. Belinda had het met name over de verhouding in de Raad. Niet over het uh, punt met, uh, met de insprekers wat jij maakte. Ja, nee, maar goed. Insprekers, uh, ik haal het inderdaad door elkaar... Ik bedoel dan meer dat als er een vergadering is, dat Belinda dan ja, dingen heeft te vertellen en daar wordt dan niet naar geluisterd. Het wordt voor kennisgeving aangenomen en dat is het dan. Nou ja, zij, uh, zij duidelijk op, op, op, de, op de zaken die we in het begin van ons gesprek al eventjes hebben uh, heb genoemd, denk ik. En, uh, en dat is ernstig genoeg om daar aandacht aan te besteden, dat lijkt mij wel. Ja. Want zij is natuurlijk niet de eerste de beste, hè? dat is niet iemand die. Uh, die maar kort meeloopt en snel gefrustreerd raakt. Alle min zou ik zeggen. Ze, gaat het, ze heeft 16 jaar hier bijgedragen aan de besluitvorming, in antwoord. Dus dat is dan ook niet niks. Hij heeft zich keihard ingezet. En ja. uh, bij deze Belinda nog hartelijk dank daarvoor. Want het wordt wel zeker gewaardeerd. Ja. Kijk even naar Jelmer. Ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe ervaart uh, OPZ... dan de, de ervaring inderdaad natuurlijk ook als oppositiepartij... net zoals uh, de VVD daar de afgelopen maand uh, heeft moeten optreden. Nou, ik denk dat Belinda de spijker op de kop heeft uh, geslagen... en dingen heeft benoemd die, die er gewoon uh, to, to, uh, uh, spelen op dit moment. En we denk ik ook iets, iets mee moeten... Want als het inderdaad zo is dat het er om gaat... wie het zegt dan wat er wordt gezegd... ...dan is er duidelijk iets mis. Ja. Um, nou, Laten we dit punt dan even afsluiten. Er is dus een probleem en dat moet dan opgelost worden... In, uh, in de, ...na de nieuwe verkiezingen met de nieuwe raad. Uh, heb jij nog een kerstboodschap voor de luisteraars... ...en de inwoners en partijgenoten en aanhangers? Nou, dat, dat, dat heb ik zeker en het ligt natuurlijk voor de hand... dat het in belangrijke mate gaat over de, het meer grip kunnen krijgen op de coronapandemie. Want net als we denken dat we er zijn... dan hebben we weer met de nieuwe besmettingsgolf te maken, intussen de, de derde. En ja, de mensen die, die, die willen, de, die willen de duidelijkheid en perspectief. Maar dat is nou weer lastig, omdat de telkens en onvoorspelbaar andere. Uh, zoals nu weer met Omicron besmettelijke mutaties opduiken. Ja. Mijn idee is het dus uh, belangrijk dat we uh, doen wat we kunnen doen. En dat is namelijk zorgen voor een zo groot mogelijke vaccinatiegraad. Hey, want op het moment dat we dat uitsluiten, uh, dat, we uitsluiten dat dat de kwetsbare kant is van, van de samenleving, dan zijn we denk ik een hele grote stap verder. En ik hoop dat het beschikbaar komen van het nieuwe vaccin Novavax... Wat uh, bij een hoop mensen, denk ik, uh, weerstand zal wegnemen, omdat het een meer traditioneel gemaakt uh, vaccin, uh, vaccin is, uh, dat dat ertoe zal bijdragen dat die bereidheid om uh, zich te laten vaccineren toeneemt. Hè, want uh, de, van, de, van, de, van de vele dingen die er spelen op dat vlak, is dat nu een van de weinige die we zelf in de hand hebben. Ja. Nou, dan een andere wens is, uh, in de politieke zin dan, dat we op 16 maart de uh, gemeenteraadsverkiezingen en ik hoop dat iedereen uh, uh, bereid is, en daar zou ik ook graag willen oproepen, om uh, uh, uh, uh, zeker te gaan stemmen. Uh, uh, er is in ieder geval voldoende keus, zal ik maar zeggen. Um, en dan, natuurlijk voor het moment nu, ik wens ik alle luisteraars in de beperking die we nu weliswaar met elkaar hebben, toch een hele warme en gezellige kerst en gezond en voorspoedig nieuwjaar toe. En ik weet zeker, ik weet niet of jullie meer de partijen hebben gesproken... het Rettendori vandaag in de uitzending. Maar ik denk dat ik dat zeker namens alle fracties in de Raad van Zandvoort doe. Dat zijn mijn wensen. Rudan, mag ik jou hartelijk danken voor jouw input... op deze mooie eerste kerstdag zonder sneeuw. <laughs> nou, graag, graag gedaan. En uh, ik dank je wel. Ja, dank je wel. Okay. U ook. Fijne kerst. <laughs> Oké, okay, tot ziens. Dag. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light next year, all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Utah game gesprek met de burgemeester Molenburg en we zijn aangekomen bij het kopje privé. En uh, nog twee andere zaken die van belang zijn om gemeld te worden. Wat heeft u in uw privéleven meegekregen van corona en wat is uw ja, misschien wel hoogtepunt geweest daarin? Nou, dat. dat uh, wat dat betreft, dat ik toch wel in mijn zoons woon in Amsterdam. Uh, en nou, die moeten zich dan testen voordat ze bij mij thuis mogen komen, maar ik vind het altijd een, een feest als ze, als ze langskomen. Gelukkig doen ze dat graag en uh, ja, dan sta ik samen met ze te koken en dat is echt een, een prachtig moment. Maar er is nog wel een ander moment waarbij ik echt uh, merkte dat ik iets vreselijk gemist had. Ik maak muziek en ik maak met, met acht uh, mannen die ik al heel lang ken muziek en we hadden heel lang niet mogen repeteren vanwege corona, op een gegeven moment mocht het weer. Nou, en dat was het gevoel als, uh, uh, je, je kent die koeien wel, die uh, in het voorjaar weer de wij in Huppelend, Huppelend. Nou, de eerste repetitie was echt gewoon dat gevoel. Uh, en we speelden alsof we nog, nog nooit gespeeld hadden. Uh, en dat... Uh, ja, dat was een soort bevrijding. En het was een heel mooi moment in ieder geval om, uh, om mee te maken. En nu helaas ligt het weer plat. Maar goed, ik verheug me er weer op dat het straks wel, uh, wel weer mag. Heeft u het nog wel voor publiek opgetreden? We hebben het afgelopen jaar een paar keer kunnen optreden. We hebben hier zelfs nog op het uh, gasthuisplein uh, uh, gespeeld. Um, en uh, ik heb ook nog met mijn band op de Gijs van Lennep rally in Bildhoven gespeeld. Die Gijs van Lennep elk jaar organiseert. Uh -huh. Maar het, wa het was dit jaar dun gezaaid, het aantal optredens helaas. Vergeef me dat ik het niet weet, maar wat voor muziek maakt u? Ik maak jazzmuziek. Jazzmuziek. Ja. En een optreden bij Hans Rijmers? In het, uh... Nou ja, goed. De, als ik het niveau zie van wat daar gemiddeld optreedt... dan zijn wij goedbedoelende amateurs. Dus, uh, maar goed, we spelen graag. Ja, gelukkig. Nou is er één gebeurtenis afgelopen jaar die u erg heeft geraakt. Dat klopt. Ja, nee, dat, we, we hebben hier helaas uh, op het gemeentehuis, want je had het over ja, de, de, de hoogte- en dieptepunten van dit jaar. Dat Carla Ravenstein, dat was, die is 19 jaar secretaresse hier bij ons op het gemeentehuis geweest. Altijd de secretaresse van de burgemeester. En dat uh, toch mijn steun en toeverlaat uh, de afgelopen jaren, uh, zeker uh, ja, toen ik aantrad tot haar overlijden. En uh, ja, die overleed plotseling vlak voor de zomer. En dat heeft echt een enorm impact gehad op iedereen die hier werkt. Uh, en ook op mij. Ik, ik zag haar natuurlijk elke dag en we werkten zeer intensief samen. En ze zou volgend jaar met pensioen gegaan zijn. Dus dat was uh, ja, een gebeurtenis die er, die er uh, bij iedereen hier uh, op het gemeentehuis heel diep, uh, op het raadhuis diep is ingehakt. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Goed, uh, ja, dat is een hele treurige gebeurtenis. Ja, nee, zeker ja. omdat het een hele bijzondere warme ja. vrouw was die ook echt heel veel mensen in Zandvoort kende. Ja. Um, ja, dus uh, Van heinde en verre uh, zijn, ja, zijn ook in ieder geval uh, de deelnemingen binnengekomen van, van allemaal mensen in de richting van de familie. Ja. Maar uh, ja, dat was zeer impactvol. Ja, kan ik me voorstellen. En we gaan toch afsluiten met een hopelijk vrolijke boodschap. Want ik vraag u, wat wilt u de Zandvoortse inwoners meegeven? voor 2022? Um, nou misschien goed om, om nog even uh, in te gaan op de verkiezingen uh, die eraan zitten te komen. Um, want uh, nou, dat wordt natuurlijk een heugelijke dag voor de, voor de lokale democratie. Uh, we hebben een um, ja, een, een, een groot aantal partijen die zich nu al kandidaat hebben gesteld om, om straks mee te doen. Um, ik zie ook dat alle partijen zich warm lopen, dat er mensen op lijsten komen te staan, de eerste programma's worden gepresenteerd. En ik hoop oprecht dat, dat heel veel mensen de, uh, ja, de moeite gaan nemen om naar de stembus te gaan en zich ook echt te verdiepen in de politiek. Um, ik heb daar nog een leuk nieuwtje bij. Dat is dat wij met het circuit hebben afgesproken dat in de Red Bull Lounge dat daar een stembureau wordt ingericht. Dus mensen kunnen stemmen op het circuit. Nou, als dat de opkomst niet verhoogt, dan, dan weet ik het ook niet. Dus heel daar ben ik heel erg blij mee dat, ja. dat het circuit dat uh, ter beschikking heeft gesteld. En wat zie je dan als particulier wat je anders niet ziet? Nou ja, je komt daar in de, in de Red Bull Lounge. Daar staan wat pari van Max Verstappen. Ah. Uh, en het is ja, gewoon echt een lounge op het circuit. Ja. En het circuit kom je natuurlijk niet zomaar op. Hebben we hebben natuurlijk uiteraard wel uh, met, met, met groot compliment aan de organisatie uh, van de F1 uh, de open dag gehad. Ja, het circuit is over het algemeen natuurlijk gesloten voor particulieren. Ja. Dus het is mooi dat mensen daar dan naar de stembus kunnen. Ja, ik denk dat Marcel wel twee keer gaat stemmen. Uh, ik denk dat Marcel, als hij zou kunnen, dat hij daar... He. Het zijn drie dagen dat hij daar... Blijft slapen. Ja. <laughs> Travels were real. En we sluiten af met de lang verwachte en beloofde kerstboodschap die de burgemeester ons gaat toevertrouwen. Wat wilt u ons als inwoner van Zandvoort voor 2022 meegeven, behalve dat we allemaal moeten gaan stemmen? Wat ik al eerder heb aangegeven, zie ik heel veel bemoedigende dingen in de samenleving, ondanks de periode waarin we zitten. En helaas moeten we afstand houden en helaas hebben we heel weinig... Fysiek contact met elkaar, maar dat betekent niet dat we elkaar emotioneel los moeten laten. En um, nou, ik merk gelukkig dat dat uh, mensen elkaar echt goed in de gaten houden. Maar ja, mijn dringende mijn, vraag en mijn oproep is. Hou elkaar in de gaten. Maak even dat praatje met je buurman over de schutting. Zoek digitaal contact. Um, want we hebben dat nodig. We hebben echt nodig om met elkaar in contact te treden. En helaas zie ik dat door corona ook mensen tegenover komen te uh, over elkaar komen te staan. Maar juist <totstuk> om met elkaar te praten en dat contact te onderhouden kunnen we elkaar echt begrijpen. Dus um, dat is mijn, mijn grote wens voor het komende jaar. Ik vind het een hele mooie gedachte. Een hele mooie wens. En daarmee sluiten we dit af. Niet nadat ik u hele prettige kerstdagen heb gewenst... en een goed uiteinde en een goed begin van hetzelfde. Daarna het is to be a cold, cold Christmas. Ja, yeah, I, yeah, I heard it on the radio. Ja, je heard het op de radio dat het koud wordt. Ja. <laughs> nou, het is alweer het einde van het programma. Dat is heel snel gegaan. Ja, zeker. Ja, het vliegt altijd zo voorbij, zo'n radio uitzending. Ik vond het wel relaxed, het alles van tevoren was opgenomen. Ik vond het ook een hele relaxe kerstochtend. En zeker in combinatie met de muziek zitten we helemaal in een uh, relaxe sfeer. Ja, dankjewel. Ik heb ja. daar vanaf gisteren middag half vier aan gewerkt. Nee, we kennen tien. het, we kennen het, de voorbereiding van radio. Ja, maar uiteindelijk is het hartstikke leuk. En dat uh, zeker bij een vrijwillige omroep, waar je lekker veel vrijheid hebt natuurlijk. Ja, dat is, uh, dat is zeker zo. Nou, uh, we, we willen in ieder geval bedanken uh, Gert van Kuik als, als eerste. Want die heeft echt zijn best gedaan om uh, voor de Zandvoort podcast en ook voor... Uh, dit programma de uh, interviews te doen met alle politieke kopstukken, zoals de burgemeester en de wethouders. Ja. En ik wil verder natuurlijk ook jou bedanken voor je aanwezigheid en de gezelligheid. Want ja, het is toch in je eentje is er niet zoveel aan. En uh, met z'n twee is het gewoon leuker. Ja, jij ook bedankt voor de interactiemogelijkheid. Om het heel formeel te zeggen. Nee, nee het ja. was gezellig hoor. Echt. Uh leuke uitzending weer samengemaakt is. Ja, nou, ik heb in ieder geval uh, mijn best gedaan. Um, we gaan uh, na, dit, uh, na dit uur gaan we luisteren naar een herhaling van het programma ZFM Oud Zandvoort, waarin An Anke Joustra met Anne Marion Sensen praat over haar boek Zandvoort op blinden. En Dat is een interview uit 2011. En dat is opgenomen destijds in december 2012. En waarom doen we dat nu? Omdat het een uh, kerstuitzending is. Met allemaal kerstmuziek. Oh, wat goed. En daar was jij natuurlijk ook al bij. En daar was ik toen ook bij, ja, ja, ja. Dus je weet nog precies welke muziek gaat komen. Nou, ik heb... Wat, wat was de keuze toen ook? Was zo goed? Koor. Nee, dat was wat minder. was wat minder, hè? Maar wel leuk. Ja, ja wel leuk. <laughs> nou goed, dat zometeen. meteen dus bij ZFM Zandvoort. En nog even vanmiddag ook om twee uur van twee tot vijf... de winterse top vijftig van Rob Harms en Albert-Jan Vos. Die natuurlijk normaal dan zitten met Zandvoort op zaterdag... maar nu dus met een winterstintje. Dus we gaan het zien. Ja, we horen ik ben, eigenlijk. ben heel benieuwd. We hebben ze best gedaan, dus... Ja. En dan nu mijn favoriete kerstnummer. Jouw favoriete kerstnummer? Heb jij een favoriete kerstnummer? Ja, die, die, staat, in, die staat op 1158. Dus uh, ik was heel blij dat hij erin stond. Oh, je bedoelt Paul McCartney met Wonderful Christmas Time? Ja, dat vind ik echt een heel mooi nummer. Nou, dan gaan we dat zo meteen even speciaal voor jou draaien. Het was toevallig, maar ik draai hem nu speciaal voor jou. Ik wil verder alle luisteraars bedanken voor het, uh, voor het luisteren. En alle medewerkers bedanken voor hun input. En ik zou zeggen nog een prettige eerste kerstdag. Ja, vrolijk kerstfeest. The mood is right The spirit's up We're here tonight. tonight